Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal, het Centraal Planbureau. De rest van hun leven gemiddeld 6 à 7 procent minder kunnen besteden. Het CPB heeft het pensioenakkoord doorgerekend. Minister Kamp en de werkgevers zien het als een steun voor het akkoord. Ze constateren dat verhalen over een veel groter koopkrachtverlies... voor mensen die eerder stoppen met werken niet waar zijn. In de Brabantse plaats Asten is een illegaal kinderdagverblijf per direct gesloten. Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat de crash geen vergunning had en het personeel niet de vereiste papieren. Verder zou het gebouw niet aan de veiligheidseisen voldoen. De GGD deed onderzoek naar aanleiding van een klacht. Bij een zwaar ongeluk op de A6 zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Twee auto's en een busje botsten ter hoogte van Almere op elkaar. Vijf mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook kinderen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. De A6 is bijna drie uur afgesloten geweest. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel van president Obama afgewezen over de militaire inzet in Libië. Tegenstanders zijn boos omdat Obama geen toestemming had gevraagd voor de bombardementen op Libië in maart. Obama vindt dat hij geen toestemming nodig had vanwege de beperkte rol van Amerika. Het afwijzen van het voorstel heeft vooral een symbolische waarde... Het is voor het eerst sinds 1999 dat het Amerikaanse congres tegen een militaire operatie stemt. Amerikaanse acteur Peter Falk is in Los Angeles overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol van de politieman Columbo. Peter Falk speelde Columbo in de tv-serie van 1968 tot eind 2003. Kreeg voor die rol in totaal vier Emmys en een Golden Globe. Peter Falk had Alzheimer. Hij was 83 jaar. Het weer nu nog vrij helder, maar de komende uren neemt bij 8 graden de bewolking toe. Overdag vanuit westen uit af en toe regen of motregen. Maxima dan tussen 17 en 20 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfect Yeah Wil je hand vasthouden met je lopen door de stad Zodat alle mensen zeggen hey, hey, kijk eens, zie je dat? Wat een mooi stelletje Die hebben het heel fijn Ik wist niet dat er iemand nog Zo ontzettend verliefd kon zijn Ah, oh, ik heb een meisje En dus ze doet het graag met mij Zeg toch baby, I love you so En als ik aan het denk, dan denk ik toch oh. oh zo mooi. En ik, ik wil je vriendje zijn en heel vaak met je vrije. En dan worden we weer wakker en dan maak ik voor jou een ontbijt.